Brothers.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 En Piet Loores die straks in een boom komt te hangen. Want u herinnert het zich toch nog wel. Piet Loeres en Sientje en de gemeestelde van Breyer... zijn vorige week op het feest van Hatsikee ontmaskerd. Een feest dat hij hield ter gelegenheid van de viering van de machtsovername... van de uraniummijnen van Rotterdam door zijn Chinese bende. En nu dreigt er werkelijk gevaar. Piet Loeres en Sientje zitten voor de zoveelste maal achter slot en Gwendel. En ze worden zojuist verlaten door Hatsike, die voor hun rooskleurige perspectieven heeft opengelaten. Hij spreekt ze op het ogenblik bemoedigend toe. Hatsikee, geven u nu vijf minuten om na te denken over zijn woorden. U het nu goed weten, of u wordt een spion in dienst van Hatsikee en aanvaard een opdracht. Of u morgen bungelen aan hoge boom en u weet een spreekwoord. U dan vangen veel wind. <laughs> ik u sterkte wensen in uw besluit. Zeg wat, wat, wat, wat hoor ik toch meneer Loeris? Zijn je met z'n... Gelijk in het oven van de bier bij. op, snapt. Ja, kop op. kerel. We hebben nu eindelijk de kansen voor het vaderland te sneeuwen. Ja, zeg, laten we nou spijkers met koppen slaan, meneer Loeres. Straks komt Hachike terug en dan weten we nog niks. Wat doen we nou? Ja, wat we doen voor ons goede land staat vast. Ja, precies, dat staat vast als we een boom Dan is er niemand mee gediend. Kerel, je bedoelt toch niet dat je in dienst van Hachike gaat? U moet nodig wat zeggen. U weet zelf al zo lang voor die vent. u vergist zich. Nee, nee, nee, helemaal niet. Ik heb gewerkt voor Cycletreun. Hmm. Maar dat houdt nog niet in dat ik mijn leven veilig geef voor die poeven. Hmm. Ik heb er trouwens niets mee te maken. Nee, ik ik, ik hoef niet te hangen. Nee, Loeris dus ook niet. Die zoekt gewoon een andere baas. Die neemt de opdracht aan. Het is mijn ding, En dat is wat ziek is. Wat er ook gebeurt, meneer Loeris, ik blijf bij u. Maar hij raakt u nooit meer kwijt? Nou, daar ben ik ook bang voor. Zeg, oude. Oh, daar heb je hem weer. Die komt de uitslag halen. Voor mijn part krijgt hij alle uitslagen. Nee, we genietige niet te gehad. beleefd. Of de grote mamberijn Loris al hebben besloten. Zeg, ik heb zo'n idee, broer, dat jij mijn liever ziet hangen. Maar dat gaat niet door, hoor. Zeg, ik doe het met je mee. Schande. Dat is drie zonde. Zou u hem dan liever aan een boom hebben zien bungelen? Hm. Zonde, dat is drie zonde. wat zeg ik, dat is wel. Zes zonde. Dat zijn dan afgesproken. Dan u tweeën mij volgen. Oh, en, en ik dan? Uh, wat gaat er met mij gebeuren? U hier blijven. Wij nog nooit zo'n goede burgemeester hebben gehad als u. juist, ik ben blij dat u dat inzit. Het vergeugt uh. me weer dat ik kan zeggen dat ik mijn oude posten kan betrekken. Uh. Wanneer kan ik beginnen? Lummelige burgemeester kan onmiddellijk beginnen. Bravo, kerel. Bravo. Zo. <laughs> dus de burgemeester is nu ook in dienst van Hatsikeet. Oh, oh, oh, wat wilt u? Ja, als ik wegga, zijn er honderden anderen die het graag willen doen. Ik heb dat al zo vaak zien gebeuren. Die puggels geef ik in de kans niet. En, en of je nu van de kat of van de hond geweten wordt, dat is hetzelfde. Hatsikeet zijn zeer verheugd deur gaan open. Burgemeester weet een weg naar zijn kantoor. U beiden mij nu volgen. Nou, nou zeg, maar, maar dat is een eindloper. de tong hangt op Melinda. Waar gaan we heen, baas? U, nu moeten worden opgeleid als jon voor Hatsiké. -e. Stomcursus met hete lucht. Hé, hey, opgelijk. Je zal je zuster bedoelen met haar platvoeten. Wat ik al gaar al ben, broer, dat moet jij nog weer, weet je dan? Mond houden. Mij u gaan voorstellen aan Major Knokski van de opleidingsdienst uit Garko. Hij kennen alle knepen en schoppen van het vak. Dat oh, ja, zal mijn manier. Hier zijn uw leerlingetjes, Major. Nederige Hatsikee ze u aanbevelen en uw barse aandacht. Nederige Hatsikee, zich nu terugtrekken. Oh, oh, oh. Nou, nou, nou, nou, maar oh, jongen, wij kunnen het samen wel goed kunnen vinden, denk ik. Met Louis ben je nog niet zo slecht af. Oh, oh. Kop op licht en in de houding. Nou, ik zeg toch niks? Zeg, u bent ook gauw al gebrand, maar Kiezen op elkaar. Tegen u hoor, dame. <hijen> Het verheugt me zeer zo'n lieftallige schoonheid te mogen ontvangen. <hijen> nee, dat dacht ik al. Ik vind u een echte fijne heer. Ik wou alleen graag weten wat er met ons gaat gebeuren. Om <hijen> deze houten hark zullen wij eerst een mens zien te maken. Hoe vindt u mijn knevel? O, oh, enig. Weet u dat er een kostje brood in zit? Ja, dat is voor de mussies. Zeg, Sientje, met mijn heb je nooit zo aangepakt. Wat zie jij in die lange ook met die handvat onder zijn neus? Dat is insubordinatie. Dat kan je je kop kosten, kerel. O, oh, wat beult u dat enig? U bent zeker een oude donkozaak. Ik weet zeker dat u mooi kinzin zingen. <lacht> Dat klopt, als ik in Harkof in het bad zat te zingen, oh, de spruiven uit de bomen. Ah. <laughs> Ik zing de schroeven uit het hout, ik zing de bomen uit het woud, ik zing de schepen van de kaart. Prachtig als een berenklem, te dus zing ik vrolijk en tafreemd. Een prachtig lied voor hartziekheid. Ik zing de kippen uit uw vel, ik zing de klepel van de bel, ik zing de messen uit de la. Weer, negen, twee, drie, vier, en op. Staan, twee, drie, vier. zeg maar, mag ik die even ophouden? Ik kan niet meer. Ik heb geen droge draad meer om me toe. Niets mee te maken. Papspionnen hebben wij niet nodig. <tos> oh, Wel doet u dat enige jongen? Kijk, ik knapt de zien er vanop. Zo ken ik hem helemaal niet. Oh, ging ik maar aan die boom had ik me maar nooit laten bepraten. Wil mijn kleine duifje van een stukje nog? Nou, ik heb wel honger. Gaan we lunchen met jongens? Ja. Oh, ik heb een heerlijke lunch besteld. Oh. Het duurt al puin, zeg, voor oh, ons ja. tweeën. Oh. Ik, ik ben blij dat u de lunch besteld hebt voor ons tweeën. Uh, ik leg het zo hard af. Ik zou best trek hebben in een stukje lamsvlees van een pond of drie, wil je dat Lekker in de jus gebraden. Met gebakken aardappelsjes, weet je wel. Een krootje met spek en een bordje kale. Jammer, vervanger. Maar bij Hatsike gelden eerst werken en dan eten. U over twee minuten vertrekken met vliegtuig. Maar Den Haag voor uw eerste opdracht. Hatsikee laten geen gras over u groeien. Ja, en inderdaad. Twee minuten later stapte Piet en Sintje in een door urinium aangedreven straaljager die zich praktisch geruisloos in het zwerk verhief. Toen ze boven de rook van Den Haag aankwamen, kreeg Piet zijn laatste instructies van Hatsiké. Die instructies bestonden uit een gesloten enveloppe met het opschrift Tevries en de winkels kantoorboekhandel. Niet openen voor u boven Den Haag bent. Zeg, ik denk dat ik hem nou maar zal openmaken. Zeg, eh, waar zouden we nou moeten landen, meneer Loeris? Mensje, je mag nou nooit eens je beurt af. Ja, nou. Zal er toch wel in staan? Ik heb het niet allemaal. Kijk nou helemaal de gele hoenderkoorts, ziet je? Zeg, we landen helemaal gaar niet. Landen we niet? Ja, maar hoe konden we? We, we moeten springen. Die, die pakjes brood op onze rug. Zijn er zijn geen pakjes brood, we zijn er zijn parachutes. Dan oh. staan wij hier echt gekleurd op. Ja, En, en wie zegt ons dan wanneer we springen moeten? Piloot, staat ook in de brief. Haal die veld. Haal er maar uit, stappen. Ja, ik kijk van link uit. Overhoeders laat zijn eigen er niet uit zitten. Dus huispaar is ook nog nooit gelukt. Oké, okay, dan weet ik wel aan toch. Zag ik eens beschudden. En u ziet het, hè? die piloot wist er raad op. Even een loopinkje, even kwispelen, even op zijn kop vliegen, even schudden. En dan gingen ze. Heel zacht landen ze op de Malibaan, vlak bij de dierentuin. Er was nog een petatvrietkraam, midden in de zure uitjes. Oh, oh, oh. oh meneer Louis, eindig eh. hey, oh. dat, dat dus zou ik nog willen. Hey, wat zeg je, sintje? Ik verstaat je niet. <laughs> er zitten ook uitjes in uw oren. Oh. Wacht, maar ik haal ze er wel even uit. Hey, wat dan? Ja, je ligt de vorkie. Hé, hey, maar, oh, oh, oh. Zeg, wat zei je nou daarnet? <laughs> ik zei dat ik het zo enig vond, dat ik het nog wel eens zou willen doen. Dag, je ze enig. Mijn lippen lijken er wel een vlechtmotje. Zeg, en die vogel daar in de hoek, die ziet ook al wit. Ach, die man had ik nog niet eens gezien. Dat is de man natuurlijk van het frietkraampje. Dag, mevrouw. Dag meneer. Leuk. Leuk dat u er bent, ja. Ik schrik me zo af te schorseneren. U denkt zeker ook, zoek de vriends op. Dat is zo fijn. Heb u een prettige vakantie gehad? Hé? He? De hele dag zie ik geen klant, maar toch ben ik gelukkig. Ja. Hup. Dat wil ik weten ook. Ja. En net voordat u naar huis wil gaan, heb Oomeloe klanten. wacht door zijn dak. Kom even binnen, Dijnen. nou het ledetidii, ja. Ja, top, Gezellig hoor. Pak maar een hartje, kun je schelen. Wat is hier aan de hand, Omerloe? Niks, agent. Ik heb twee vrienden van me te eten gevraagd. Want je weet, Omerloe kan wat missen. En nou mis die kraak. kraapje. Allemaal pijn. Ja, leuk, gezellig. Ga erbij zitten. Ja, nou, dan nou moet je niet zo weg te de kermen, broer. Dat dat ding in pijnboeien lijkt, dat weten we nou wel. Luister jij nou maar naar Piet Louis En ga morgen de centrale bij Jij bent in puin gegaan, in naam van de Nederlandse regering. Vergeet dat even niet. Ik zal er wel even een proces van maken. Ik vertel u mij maar eens even hoe u heet. Bloeris van de regering. Vertel me maar eens schouw en de kneuter is, want daar moet ik heen. Nou, dan gaan u rechtuit. Weet u de schaalburen? Nee. Mooi, dan gaan u daar rechts om. Dan kom je bij Vos en Tuintje, ken je dat? Niet dat ik weet. Mooi, dan sla je daar je linkerarm af. En dan loop je uit en dan loop je er zo met je kop tegenop. Ken die bitsen? Ja, laten we nou even gezellig je, jongens. En daarom, dames en heren, wie betaalt met de schaak? Dat heb ik je toch al verteld, broer. Trees betaalt het. En dan nemen we nog een handje uh, worstjes mee. Zet dat er maar bij op de nota hoor. Ga je mee, Sintje? Zeg, uh, wat wou u nou in vredesnaam gaan doen op die Kneuterdijk, meneer Loeres? Dat zou je nooit draaien, Sintje. Oh, nee? Ik ga het inbreken. Maar. Omo Loeres gaat een kraakje zitten. Zo zo. Zotten. Ja, bij een van mijn woedeigen ministeries. Mm. Opdracht van Hatsi Stingende brief. Dat je nu maar zeg, de deur staat open, meneer Loeres. Wat? We kunnen zo naar binnen. Nee, nee, nee, nee, zie je, in mijn brief, is stingen door het raam. Even het ijzer, wat er is. Mm. hey, hé, hé, hé, hé, een beetje rustig. Ze moeten ons niet horen komen. Het is een inbraak, het is geen feestweek. Wat nou? Zeg, hou, hou eens even vast, sintje, dan kom ik naar boven. Ja, ja, ja, voorzichtig, meneer Loeres, hou je goed vast. Ja, als ik hem vasthoud, kan ik niet naar boven, dat is nou. Nou, nou, dat raam zit goed dicht. Geef je even een bijl? Ja, hier. Dankjewel. Eén. Twee. Hup! Oh, dat was mis, maar het raam is open. Kom maar boven. Rubber handschoen. Voor de vingerafdrukken. vinger afdrukken. vingerafdrukken. vinger Ja, die wil je best. Grotiel kroket. kroket. Netjes in het boor gaatje. Netjes in het Monte. gaatje. Monten. doen. Schietkatoen. doen. Kruisevers. Kruisevers. Kruisevers. moest die brandkast eigenlijk open? Stuur me een brief, kijk maar. Ja, ja, ik geloof het nee, wel. Nee, nee, nee, nee, lees zelf maar hier ook. Oh, het betreffende document bevindt zich in de derde la van de penantkast. Wat is het? Ja, maar dit is toch geen penantkast? Nee. Dit is een brandkast. Verwoest. Dan, dan heb ik het vergeten geweest. Ja, tuurlijk. Waar, waar is de penantkast? Daar! Dat hoopje spaanders daar in die hoek. Nou, dan, dan is het toch goed? Haha, <laughs> die dan is die meteen ook open! Zeg alleen zoeken, dat is niet makkelijker geworden. Zeg, wie woont hier eigenlijk? Wat ga jij door degene wie hier woont? Hij wil even zoeken. Het is een klein wit vampiertje. Oh Ja, <lacht> ik heb het al, meneer Loeres. <lacht> Daar sta ik al de hele tijd weer in mijn handen. <lacht> Nou, proefneming, wat voor proefneming? Dit waren geen echte opdracht. Uw apothekersreceptje hebben gestolen. Hatsi zieke wou zien of u betrouwbaar waren. Hatsi zieke is tevreden. Ja, daar nou nog goud heen en weer. Nou, hoe? Daar heb ik voor in de staande klok Voor Vermijn kan je wat. U luisterde naar de wadders. Een woelig verhaal opgetekend door Emile Lopez en Jan de Kleijer. De medewerkenden waren Christel Adelaar, Lam Heskes, Jan Oradi en Jan de Kleijer. Arrangementen Elze van Epen Koot, Regie, Jan de Kleijer. Luister de volgende week naar de volgende aflevering van de Wallers. Dezelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde ook meer.